Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het onwel worden van gasten in een uitgaanscentrum in Hardenberg afgelopen nacht. De verdachte van 22 meldde zichzelf bij het politiebureau. Hij is militair, daarom is hij overgedragen aan de Koninklijke marechaussee. Volgens het uitgaanscentrum is er waarschijnlijk een traangastablet afgestoken op het rokersbalkon. Verscheidene mensen raakten onwel. De Duitse Centrale Bank gaat ervan uit dat Griekenland volgend jaar opnieuw noodleningen nodig heeft van de EU en het IMF, meldt de Duitse tijdschrift Der Spiegel op basis van interne documenten van de Bundesbank. Die is volgens Der Spiegel niet tevreden over de hervormingen die de Griekse regering doorvoert. Dat is opmerkelijk, omdat bondskanselier Merkel en minister Schäuble van Financiën steeds zeggen dat Griekenland goed op koers ligt en geen nieuwe hulp nodig heeft. Er komen steeds meer onveilige spullen ons land binnen... die via internet besteld zijn in China... zoals gereedschap, elektrische apparatuur en speelgoed... zegt de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit. Nederlanders kopen steeds vaker speelgoed direct via webshops... bij Chinese fabrikanten en op die postzendingen is nauwelijks controle. Van het binnengekomen speelgoed dat de NVWA-test... voldoet een kwart niet aan de veiligheidseisen. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk thuis gewonnen van Vitesse met 4-2... Na Rus scoorde Sander Duits uit een penalty... maar de RKC op 3-2. Het vierde en winnende doelpunt kwam ook van Duits. AZ won thuis van Ajax met 3-2. De Amsterdammers moesten met 10 man verder... toen Krikic met de rood van het veld ging. Feyenoord werd in de eigen kuip verslagen door FC Twente met 4-1. De Rotterdammers eindigden de wedstrijd met 9 man... naar rode kaarten voor Van Delen en de Vrij. FC Groningen won de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht met 2-0.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 Daarom introduceren we internetsparen bij Nationale Nederlanden. Dat is sparen tegen een hoge variabele rente van 1,95 Ga naar nn.nl slash sparen voor meer informatie of vraag uw adviseur. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. 8, 9... Kinderen met de stofwisseling betten worden blind... en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen. Al snel vallen steeds meer hersenfuncties uit... en is het op jonge leeftijd fataal.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 Kom dan nu naar de Varifocus overstapweken bij Hans Anders. U heeft dan een Varifocus bril met kraswerende en superontspiegelde glazen voor 149 euro. Kom dus snel naar Hans Anders. Vraag naar de voorwaar. SMS nu bied naar 3669. En steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur biedbetten.com. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Goedenavond. Welkom bij een speciale serie van Bureau Buitenland, Zomergasten. En zoals altijd praten we over onderstromen en achtergronden van het nieuws. Maar dit keer doen we dat een uur lang met één gast. En vanavond kijken we naar China, naar de kracht van deze nieuwe wereldmacht. De uitdagingen waar China voor staat. En hoe zijn buurlanden en het Westen zich verhouden tot deze draak die uit zijn kluiten wast. En dat doen we vanavond met Henk Overbeek. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit... en houdt al ruim tien jaar intensief bezig met China. Meneer Overbeek, hartelijk welkom. Ja. Nog een paar jaar en China is de grootste economie ter wereld. Het investeert fors nu in zijn luchtmacht, zijn marine. En als het gaat om internationale handel... dan is het steeds vaker China dat de spelregels bepaalt. Om maar meteen te beginnen met die grote vraag die zoveel mensen bezighoudt. Moet het Westen zich zorgen maken over de opmars van China... Nou, het korte antwoord is nee. Uh, lijkt me overdreven. Uh, het langere antwoord is uh, op langere termijn misschien wel. Maar dat hangt uh, vooral ook heel erg van het Westen zelf af. Uh, op dit moment bepaalt het Westen nog alle spelregels. Uh, het is niet zo dat China die regels bepaalt. Uh, China heeft op dit moment één optie en Dat is uh, zich voegen uh, grotendeels naar de regels die, uh, die het Westen bepaalt. Heeft geformuleerd. Mm. En waar hangt het van af of op de lange termijn China zich, uh, het Westen zich wel zorgen moet maken? Nou ja, dat hangt af van hoe die relatie zich ontwikkelt in de komende jaren. En dat is niet te voorspellen. Er zijn verschillende scenario's denkbaar. Uh, in mijn vakgebied, internationale betrekkingen, is er een uh, sterke stroming die voorspelt dat onontkoombaar uh, de opkomst van China zal leiden tot een confrontatie met de Verenigde Staten. Een mm. militaire confrontatie. Uh, maar uh, niet iedereen uh, verwacht dat dat uh, onvermijdelijk is. Oh nee. We komen daar ook later nog over te spreken, over die relatie met Amerika. We zijn ook altijd heel nieuwsgierig naar een paar persoonlijke voorkeuren van onze gast hier. Um, u krijgt vier willekeurige vragen van onze computer. Zou u mij een nummer willen noemen onder de twintig? Ja, zeven. Laten we daarmee beginnen. Nooit meer terug naar... Nooit meer terug naar uh, Pieterburen. Oh, Pieterburen? Ja, dat is een vreselijk oord. Want? Waar het altijd koud en guur en tochtig en regenachtig is. En Pieterburen staat voor de hele noordelijke Waddenkust eigenlijk. Oh, en die schattige zeehondjes die... Nee, het gaat ja, het... niet om de zeehondjes, maar het gaat om de omgeving... Uh, die koud uh, en mij niet uh, aantrekt. Ja, nog een nummer. Uh, elf. Belangrijkste ontmoeting. Nou, ik denk vanuit historisch oogpunt bezien uh, dat uh, ik heb ooit uh, Mandela de hand kunnen drukken. En, en dat, is, uh, ja, dat is toch wel iets bijzonders. En, en, en uh, was dat meer dan uh, bijzonder, want een belangrijk staatsman? Nee, dat, dat is het. De besef dat je met een van de echt grote mensen uit jouw uh, leven, uh, uit de periode van jouw leven. Uh, ja, want waar op één waar, plek stond. waar schudde u hem de hand? Dat was toen hij in Amsterdam op bezoek was. Uh, en ik had iets te maken met een activiteit van de Universiteit van Amsterdam. En wanneer was dat? Ergens in de. 1999 eind... was hij in Amsterdam misschien? Eind, nou, dat zou het kunnen zijn. Ik weet niet precies wanneer het was, maar eind jaar 90 inderdaad, Ja. En, en u mocht hem de hand schudden, want? Want ik stond op een lange rij van mensen die allemaal een hand kregen van. <laughs> ja. En, ja. en had u ook dat, dat die magische ervaring die veel mensen beschrijven... van iemand met een onwaarschijnlijk groot charisma? Ja, maar indirect. Ik bedoel, ik voelde, ik voelde dat charisma niet... maar ik besefte me dat, dat er iemand stond met een groot charisma. Mm. Maar het is niet zo dat dat charisma rechtstreeks uh, tot Instraalde. mij doordrong. Dat was meer een soort verstandelijke uh, uh, uh, uh, ervaring. ervaring. Mm. Een derde cijfer onder de twintig? Dertien. Kan niet zonder... Kan niet zonder hond, uiteindelijk. Oh, en u, u veel, hoe gaat dat? We hebben altijd honden gehad. En, uh, op een zeker moment toen de vorige hond uh, was overleden... toen hebben we onszelf lang wijsgemaakt... Dat we, dat we het nu zonder hond zouden doen. Want dat was toch allemaal veel makkelijker dan. En na, na twee jaar zijn we toch weer bezweken. Oh, en en, en als u gelegd. op reis gaat, gaat hij mee? Dat hangt er vanaf waar naar. Hij kan niet, lang niet overal mee en dan, dan niet. Naar China, daar eten ze om. Nee, onder. dat. Uh... <laughs> naar China nemen we hem niet mee. Nee. nee, dat lijkt me ook veiliger. Zeg, en een vierde vraag: een vierde cijfer onder de 20? Nou, daar maak ik 18 van. Bezuinigd op. Bezuinigt op? Bezuinigd bezuinigt op? Ja, ik zou moeten bezuinigen op uh, uit eten gaan, uh, drinken, uh, wijn drinken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste... Uh, maar u doet het uh, niet? Sorry? U, u bezuinigt nog niet? Nou, de facto uh, nog niet echt. Nee, de crisis heeft u nog niet dusdanig uh, bij de kladden. Nee, nog niet, maar uh, nou, gelukkig. tegen de tijd dat ik met pensioen ben... dan gaat het toch wel uh, realiteit worden. Dan wordt het een glaasje water s'avonds... Zeg China, deze week kondigde China aan... dat het eind volgend jaar gaat stoppen met die één kind politiek Was dat groot nieuws? Ja, ik, ik denk dat het hier groter nieuws was dan misschien in China. Omdat ja, dat is een geleidelijk proces. Uh, al een aantal jaren dat er steeds versoepelingen zijn doorgevoerd. En het was ook al eerder aangekondigd... dat uh, er, zijn, er zijn nogal tegenstrijdige aankondigingen geweest... Uh, maar de, het hoofd van het uh, bevolkingsprogramma is uh, onlangs uh, ontslagen. En toen werd wel duidelijk dat er een, een radicale verandering zou komen. Want die werd ontslagen, die verzette zich tegen het oprecht? Ja, want het was natuurlijk zijn, uh, zijn baby. Die heeft sinds 1979... Uh, <lacht> nou, Of die uh, zo lang zat, dat vermoed ik niet. Maar de laatste jaren. En, uh, ja. Ja. Want u zegt er waren uitzonderingen. Op het platteland mochten mensen... het platteland mocht je als eerste kind... een een meisje was, uh, mocht er nog een tweede kind komen. Nationale minderheden hadden in principe geen beperkingen. Waarom niet? Uh, waarschijnlijk om uh, zeg maar de legitimiteit van het uh, Chinese staatsgezag... wat uh, te ondersteunen. Um, Dat begrijp ik niet. Om, om de acceptatie van, van, van uh, het gezag van de Chinese staat... over de minderheden uh, te versterken. Dus, uh, Tibet, uh, Xinjiang... Daar spelen natuurlijk toch uh, kwesties met uh, onafhankelijkheidsbewegingen, et cetera. Ja. Nou, we hebben een fragmentje van de VRT uh, over deze etenkindpolitiek. En het is van verslaggever Tom van der Wegge. Een namiddag in Yicheng, een provinciestadje in Shanxi, centraal China. De school is net afgelopen, ouders komen hun kinderen ophalen. Op het eerste zicht lijkt er weinig verschil met een andere plek in China. Maar toch is hier iets unieks te zien. Heel wat ouders hebben meer dan één kind bij zich. En dat in een land dat bekend staat om een strenge één kind -politiek. 26 jaar geleden koos de Chinese regering deze plek uit voor een geheim experiment. Dat draaide rond één vraag wat zou er gebeuren indien koppels de vrijheid hebben om te kiezen voor meer dan één kind het wordt het mysterie van Yicheng genoemd zonder verplichte een kindpolitiek worden hier minder kinderen geboren dan in de rest van china toch is er geen eenduidige verklaring voor dit fenomeen Xi Zhao is moeder van twee kinderen. Volgens haar kiezen de meeste Chinese gezinnen hiervoor één kind... omdat het leven gewoon te duur is geworden met twee. Wat is de reden op dit moment van het afschaffen van die één-kind-politiek? Nou, de reden is natuurlijk dat er een enorme vergrijzing aan zit te komen in China. En uh, uh, nou ja, de problematiek die we hier ook kennen... maar het is wonderbaarlijk dat dat nu ook in een ontwikkelingsland uh, plaatsvindt. Dat is de achtergrond van... Uh, Waarom van de is dat wonderbaarlijk? Omdat uh, we niet eerder gezien hebben dat in ontwikkelingslanden... Uh, die uh, demografische overgang uh, uh, al zo vroeg uh, tot stand kwam. Maar dan noemt u China eigenlijk nog een ontwikkelingsland. Ja. Terwijl mensen daar ook ouder worden, de gezondheidszorg steeds beter is. Is die, ja. is die term nog, uh, nog valide? Nou, het is natuurlijk geen relatie tussen ouder worden en nog een ontwikkelingsland zijn. Maar... Niet? Um, maar in ieder geval, um, nou nee, ik, uh, heb ik de vraag verkeerd begrepen. <laughs> nou ja, nee, u zegt mensen worden ouder. Mensen ja. in een ontwikkelingsland sterven mensen, vaak jonger. Ja, ja. De gemiddelde leeftijdsverwachting ligt ja. aanmerkelijk lager... dan in een, een land wat al wat meer welvaart heeft. Ja. Nou, ja, Maar goed, China is natuurlijk een land van enorme extremen. Dus er is weliswaar uh, een grote stedelijke middenklasse ontstaan. Maar er is nog altijd een deel van de bevolking van uh, 800 miljoen... Die op het platteland woont in extreme armoede woont. En uh, dat in die in dat opzicht is het nog steeds ontwikkelingsland, een ontwikkelingsland, ja, natuurlijk. Ja. En um, nu hoorden we net in dat, dus u zegt ze hebben meer uh, aanwas van de bevolking nodig hè, om die vergrijzing op te vangen. Nu hoorden we net in dat fragment, waar 26 jaar ja. lang een experiment is geweest, dat het aantal kinderen niet is toegenomen. Nee. Is nee, dat de dat... verwachting ook voor um, de, de politiek in het algemeen? Voor, voor, sorry, voor de ontwikkeling in het algemeen? Ja, dat is, in de steden is het nu ook al zo... dat, dat uh, veel mensen ervoor kiezen om geen kind te nemen. Uh, ook vanwege de overweging dat de carrière voor uh, moet gaan... en dat het leven ontzettend duur is. en Huisvesting, vreselijk duur, scholen. Uh, dus dat... dat... Je kan verwachten dat dat uh, probleem niet opgelost wordt... door nu de een kind los te laten. Ja. En wat dan? Nou, dan uh, staat China voor dezelfde problemen... die je ook in sommige Europese landen ziet en die je ook in Japan ziet. Dat, uh, ja, dat er uh, een groot uh, arbeidstekort dreigt. En dat heeft uh, gevolgen voor... Uh, uh, op termijn voor, nou ja, voor de, de, de, de zorg die verleend kan worden. Maar dan zal je dezelfde ontwikkeling zien die we hier ook zien... dat dat uh, gecommercialiseerd wordt, die, die zorgsector. Die zorg, ja. Nou, en, en sinds 1979 hebben we die een politiek, heeft China die één kind politiek gehad. Uh, de perverse effecten daarvan zijn, uh, zijn redelijk bekend. Um, er is een enorm ja. overschot van mannen op dit moment. Mm -hmm. uh, heeft China daar last van? Ja, dat is uh, in, inmiddels wel een punt van zorg uh, geworden. Uh, maar vergeet niet de achtergrond... waartegen die een kind politiek ooit is ingevoerd. Ja. Dat is nog, ook weer niet zo lang geleden. Maar dat was wel in een decennium dat uh, overal de angst voor overbevolking... en bevolkingsexplosie en et cetera de boventoon voerde. Uh, Club van Rome en dat soort uh, discussies uh, waren ja. nog heel vers. En uh, tegen die achtergrond... Uh, is natuurlijk het instellen van die één kind politiek te plaatsen en ook te begrijpen. Alleen hij is wel erg uh, succesvol geweest. Ja, succesvol en dus met allerlei perverse effecten. Ja, ja. maar ja, zo gaat het altijd uh, met uh, dit soort zaken. Je, je, er worden beslissingen genomen, wordt een beleid in gang gezet waarvan de lange termijn effecten niet altijd voorzien uh, worden. Uh, en op het moment dat je eenmaal inzicht krijgt in die lange termijn effecten, blijkt het heel moeilijk om dat uh, op korte termijn uh, om te, te draaien. Te corrigeren, ja. Wordt nu, in, uh, als we in China terugblikken uh, op die uh, een politiek wordt het als een mislukking gezien? Nee, uh, nog steeds niet. Officieel in ieder geval niet. Maar officieel zijn er weinig mislukkingen in China. <laughs> Uh, maar ik denk ook niet dat het juist zou zijn om dat als een mislukking te zien. Uh, het, het, de doeleinden die uh, ten grondslag hebben gelegen aan die politiek, die zijn in grote mate bereikt. Uh, Welke waren dat? Uh, nou ja, dat was een beperking van de bevolkingsgroei. Uh, om uh, op langere termijn ook uh, zaken als uh, voedselvoorziening en, en inkomen uh, voor de bevolking veilig te stellen. Ja, Vergeet de... niet, China is ook een land wat maar een heel klein uh, bebouwbare oppervlakte heeft. Dus waar de voedselvoorziening, zeker in die tijd, uh, als uh, heel uh, kwetsbaar gezien werd. En waar overbevolking een, uh, echt een serieuze bedreiging was van de voedselzekerheid. Ja, want zou uh, het Chinese uh, inkomen per hoofd van de bevolking zo sterk zijn gestegen zonder die een kind -politiek? Ja, dat is altijd lastig. Omdat, uh, te. Ik, mijn korte antwoord zou zijn ja. Dat, uh, of, of nee. Uh, dat zou, zou zeker negatieve effecten hebben gehad op de, op de ontwikkeling. Van de economie, ja. Laten we wat preciezer kijken naar ja. die motor van de Chinese opmars. Hè, de, econo de economische groei. Van 30 jaar lang is die minstens 8% geweest. En die 8% was ook een dogma van de communistische partij. En nu gaat voor het eerst in 30 jaar die groei beneden 8% zakken. Naar zo'n 7%. Wat zijn de oorzaken van die lagere economische groei? Nou ja, de, de, de, het, het, model, het groeimodel dat China de afgelopen jaren gevolgd heeft... is natuurlijk sterk op export georiënteerd geweest. En heel sterk op, op investeringen. Met name ook publieke investeringen. En op het ogenblik zie je dat, die, dat de export... nou Ik zal niet zeggen gestagneerd, want die groeit nog steeds betrekkelijk snel... Maar net iets minder snel dan voor de crisis. Omdat de belangrijkste afzetmarkten, met name Europa, stagneren. En dat heeft een effect op de Chinese export. Dus in die zin is er wel... Dat is één een, een logische verklaring voor de, voor de vertraging van de, van de groei. Um, ja... En zijn er andere uh, factoren die spelen? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, arbeidskosten. China was natuurlijk heel lang een lage lonenland. Speelt dat nu ook een rol, dat arbeid naar uh, Bangladesh ja, of naar nee, Vietnam gaat? Ja, dat, dat, maar dat is, dat is eigenlijk onderdeel van de omslag die er op dit moment gaande is in, in China. De arbeidskosten die stijgen heel sterk. Uh, die stijgen al jarenlang met 20, 30 procent per jaar. Uh, voor het komend jaar is door de regering... ook een nieuwe stijging van een minimumloon van 40% aangekondigd. Uh, dus China is in een aantal opzichten geen lage lonenland meer. Zeker niet de, de wat eerder ontwikkelde uh, industriële centra langs de kust. Uh, en je ziet dus dat, dat veel buitenlandse bedrijven... die daar voor de lage lonen naartoe zijn gekomen... dat die hun activiteiten aan het verplaatsen zijn... naar andere lage lonenlanden, uh, Vietnam, uh, Bangladesh... Uh, en zelfs Chinese uh, ondernemingen zijn nu uh, hun productie aan het verplaatsen... naar lage loonlanden. Dus dat, maar dat, dat heeft geen negatief, hoeft geen negatief effect op de groei te hebben. Het betekent dat er een technologische upgrading plaatsvindt. Precies, want zie je andere productie nu uh, in China ja. zich verder ontwikkelen? Ja, wat zeker. Dan? Nou, je, ziet twee, je ziet twee dingen. Je ziet dat de Chine, uh, Chinese industrie uh, zich in toenemende mate... ook op wat we uh, tot voor kort zou kunnen noemen... high-tech sectoren uh, richt. Uh, Zonnecel-energie, windturbines, brandstof. Goed, in de energiesfeer wordt heel veel geïnvesteerd. Um, en de groei verplaatst zich naar de binnenlandse consumptie voor een deel. En dat is een proces wat de. Chinezen wat betekent dat, ook... de groei verplaatst zich naar binnenlandse consumptie? dat er in plaats van voor de export te produceren... steeds meer voor de binnenlandse markt geproduceerd wordt. Uh, je ziet dat de auto-industrie de snelst groeiende markt... voor auto's in de wereld. Uh, en ook voor andere sectoren geldt dat. Ja, dus daar wordt, wordt daar ook bewust op aangestuurd met de crisis in Europa... Uh, dat ze proberen de binnenlandse consumptie aan te wakkeren? Ja, sowieso. Nog los van de crisis in Europa of elders in de wereld. Uh, een model waarbij eigenlijk... Uh, de consumptie maar zo'n 35% van het nationaal inkomen bedraagt. Dat is op langere termijn een onhoudbaar model. Hoeveel is dat in een gemiddeld westerse land in Nederland? tot 80%. Oh, dus een, ja, dat is de helft. Een, een, een radicaal verschil. Ja. Ja. En, um, en hoe doe je dat, dat de consumptie aanwakkeren? Want Chinezen sparen heel graag. Nou ja, dat is, dat, dat is, er zitten natuurlijk een aantal aspecten aan. Er zit, aan de ene kant, de, de overheid investeert heel erg veel. Maar aan de andere kant, de, de burgers sparen ontzettend. En juist om met als een van de redenen waar we het net over hadden, die vergrijzing. Er is niet of nauwelijks een goed pensioenstelsel. Uh, dus naarmate men verwacht ouder te worden. Uh, en men maar één kind heeft. Uh, moet men voor zijn eigen pensioenvoorziening. Dat is gespaaren. toch heel verstandig? Dat is wat wij nog, nog nalaten, toch? Dat, nou ja, wij hebben natuurlijk wel gespaard voor onze pensioenen. Maar steeds meer, steeds meer mensen en ZZP'ers van mijn leeftijd. Nee, uh, ZZP'ers uh, uh, kunnen raam. niet sparen. Dat nee. is, uh, dat, maar dat is onderdeel van een proces... Waar, ja, van een waar onze economie nu mee te maken heeft. Maar in het verleden hebben we natuurlijk via de collectieve pensioenen wel heel erg veel gespaard. Zeker. En dat hebben de Chinezen niet. En dus die moeten dat wel. Maar dan, privé is, dat toch, dan doen. is dat toch wijs? Nee, de... ja, maar dat is zo. Het is wijs vanuit een. Uh, microperspectief gezien, dus de individuele burger... die doet er goed aan om te sparen voor als hij ziek wordt... voor de scholing van zijn kinderen, voor als hij oud wordt. Maar op macroniveau heeft dat het effect... dat er veel te weinig geconsumeerd wordt... en dat die binnenlandse markt zich niet snel genoeg ontwikkelt. Oké, okay, dus de overheid wil nu graag dat die Chinezen... dat spaargeld gaan uitgeven. Ja. Want is 7% groei, wat wij nog steeds fantastisch zouden vinden... Ja. Hè? is 7% groei voor China een probleem? Nee, ik, ik ben geneigd om dat een beetje, uh, laten we zeggen... Maar ervaren nogal... ze dat zo? De, de nee. partijtop in China? Nee, nou, de, de Chinese regering heeft nu gezegd... de premier heeft gezegd, uh, we kunnen wel met wat minder groei toe. Uh, dus men er begint... Uh, te erkennen dat het minder zal worden, maar dat dat geen probleem hoeft te zijn. Die 8% dat heeft een beetje hetzelfde karakter als de 3%-regel uit Brussel. Dat is een getal wat men geprikt heeft, maar dat had net zo goed 8,5 of 6,5 kunnen zijn. Ja. Waar het wezenlijk om gaat, is dat die economie zo snel groeit... dat de private sector voldoende werkgelegenheid genereert... die er in de staatssector verdwijnt. Waar oude, oude bedrijfstakken gesloten worden. Uh, Mijnen, ijzer en staal, industrie, et cetera. Want omdat er geen sociale voorzieningen zijn... Ja. Kun, uh, mensen die je ontslaat, moeten een andere baan kunnen vinden. Anders krijg je sociale onrust. Ja. Sociale onrust. Uh, uh, is er een idee van welk percentage groei uh, voor problemen gaat zorgen? Als je nou een echt een economische terugslag krijgt... stel de groeizak tot 3 procent. Ontstaat dan die sociale onrust waar de partij tot bang voor is? Ja, ik, ik, ik, ik zou het niet aan een bepaald percentage willen koppelen. Maar nee. Er zijn ook andere uh, factoren die daaraan bijdragen bijdrage aan leveren. Maar er is al heel veel sociale onrust in China. Uh, op allerlei terreinen. Er is ontzettend veel onvrede over de situatie van het milieu. Over de voedselveiligheid. Over uh, de stijgende kosten van medische hulp, uh, et cetera. De tijd dat... De socialistische tijd van gratis medische voorzieningen, et cetera, dat is voorbij. Dus men moet veel, veelal betalen en men wordt geconfronteerd met corruptie in al dit soort gelegenheden. En dat leidt tot enorm veel onvrede. Ja, en het, het regime is er alles aan gelegen om dat binnen de perken te kunnen houden en om dat te kunnen kanaliseren. En te zorgen dat het zich niet gaat vertalen in politieke eisen. Ja. We komen daar zometeen ook nog op terug. Nog iets anders is, u zei die consumptie moet echt omhoog... Hè, om die groei uh, op peil te houden. Maar tegelijkertijd bestaat zo heel duidelijk het beeld van Chinezen... die uh, Parijs, Milaan en de Amsterdamse pc Hoofdstraat afstruinen... en heel veel geld uitgeven. Ik weet ook de omzet van Prada, de Italiaanse Prada... is voor 70 afhankelijk van Aziaten. China lijkt al zo hyperconsumentistisch. Is, ja. is daar een tegenstrijdigheid? Nee, want het is allebei waar. Uh, dat, dat gaat om die goede uh, middenklasse die uh, zo'n misschien 20% van de bevolking uh, omvat. En dan praat je al over 200 miljoen mensen... Uh, maar dat zijn degenen die ontzettend veel consumeren. Maar dat, dat is een luxe consumptie eh, die beperkt is in zijn, in zijn omvang. En dat, wij zien heel veel, Aziaten hoeven ook niet allemaal Chinezen te zijn... die uh, al die luxe winkels uh, bevolken. Maar dat, dat blijft nog altijd een kleine minderheid van de totale bevolking. Ja, want uh, dat is een kleine groep big spenders. Ja. Um, u zegt de overgrote meerderheid is straatarm. Uh, een, een, een, nog steeds een forse minder, meerderheid is, uh, is arm, ja. Ja, um, nou die economische groei die werd eigenlijk pas mogelijk in 1979. Hè, toen Deng Xiaoping de centrale planning afschafte. Hij maakte ruimte voor bedrijven en voor uh, internationale handel. Denkt u dat 30 jaar uh, kapitalisme, de manier waarop China wordt bestuurd, fundamenteel heeft veranderd? Um, nou, het, het zou heel vreemd zijn als er als het geen veranderingen teweeg had gebracht. Uh, en dergelijke revolutionaire ontwikkeling. Want dat, zo moet je het toch zien. Uh, er is geen historisch voorbeeld van een land... Uh, dat zich zo snel uh, in dat tempo ontwikkeld heeft... en op een dergelijke schaal. Ook uh, zelfs Zuid-Korea, wat dan eigenlijk nog het dichtstbij komt... Qua, qua snelheid, heeft er toch nog aanzienlijk langer over gedaan... dan, dan China. Uh, natuurlijk heeft dat zijn effecten. Maar het heeft de, het, het fundamentele machtsmonopolie... van de communistische partij niet aangetast. En dat betekent dat er dus ook heel veel continuïteit zit... in de manier waarop het land bestuurd wordt. En hoe zou je dat typeren? Nou, ik zou het typeren als een uh, uh, buitengewoon intelligente... En, en, en, en snel lerende dictatuur. Mm, want u zegt het is een historisch uh, gebeuren... deze snelle groei van China. Want waarom precies is China gelukt... wat heel veel andere landen niet is gelukt? Nou... Ja, wat heel veel andere landen niet is gelukt. Het is ook een aantal andere landen wel gelukt. Uh, dus het is niet zo dat China nou het, het eerste en het enige voorbeeld is... van maar ontwikkelingsland omvang en snelheid, zegt uh, u net, is wel te ontwikkelen. Maar uh, met name in Oost-Azië zijn er andere voorbeelden. Um, en waarom is dat? Omdat ik, ja, ik denk dat het, dat model waar, waarmee China bestuurd wordt... dus de centrale greep die de uh, Chinese staat en de Chinese partij... Op de economie heeft gehouden, daar een voorwaarde voor. Een van de voorwaarden voor is geweest. Ja. Nou, China is nu welvarender dan ooit. Tegelijkertijd trekken rijken massaal nou. uit China weg nu. Um, uh, 27% procent, las ik van de economische elite is al weg. Bijna 50% procent heeft vergevorderde plannen. Ja. Waarom? Nou, men is als de dood voor uh, een grote financiële crisis die er uh, dreigt aan te komen. Uh, veel. Uh, van de Chinese groei is ook een zeepbelgroei. Uh, groei dat is op, op speculatie gebaseerd. De rijken hebben heel veel van hun geld geïnvesteerd in onroerend goed. Er zitten vaak hele flat uh, appartementblokken. En een vastgoedbubbel? Een vastgoedbubbel, uh, inderdaad. Uh, uh, en men is bang voor het moment dat die gaat klappen. En probeert zich daartoe tegen in te dekken. Probeert zijn bezit uh, liquide te maken. En uh, op het moment dat dat kan, uh, het land te verlaten. En uh, dat, dat, uh, daar is nu een heftige discussie over in China. Uh, eigenlijk tussen de centrale bank aan de ene kant... en nou ja, kritische economen aan de andere kant. De centrale bank heeft het voornemen om in 2015... tot vergaande liberalisering over te gaan van de wisselkoers. Dus de inwisselbaarheid van de Chinese munt... en de kapitaalmarkten openstellen. Want uh, dat lost het gevaar van die crisis op? Nee, dat, dat, dat lost het gevaar van de crisis helemaal niet op. Dat zou het moment kunnen zijn waarop de zeepbel gaat barsten, okay. Omdat dat de mogelijkheid biedt aan mensen om hun bezit uit China te, te evacueren. Uh, nu is dat nog aan allerlei beperkingen gebonden. Maar als je op, op het moment dat de wisselkoers volledig vrij wordt gemaakt... en uh, kapitaalmarkten opengaan en je gemakkelijk je ja. geld via een buitenlandse bank uh, het land uit kan sluizen... dan, dan wordt het een ander verhaal. En dat dreigt te gebeuren in 2015. In het najaar wordt er, een, uh, wordt er daarover een beslissing genomen in het uh, volkscongres. En uh, ja, mensen houden hun hart vast uh, voor de effecten van, de, van die mogelijke beslissing. Bureau Buitenland ontrafelt het wereldnieuws. U luistert naar zomergasten van Bureau Buitenland. Vanavond met Henk Overbeek, hoogleraar internationale betrekkingen... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En we praten over China. Uh, meneer Overbeek, we hebben nog een fragment. Een fragmentje van de VRT met Monique Viers als verslaggever. Luistert u even mee. In China is opnieuw een voedselschandaal aan het licht gekomen, deze keer met vlees. Handelaars in de oostelijke provincie Jiangsu hebben bekend dat ze uit winstbejag vlees van vossen, ratten en nertsen hebben verkocht als lamsvlees. Er zijn al 900 mensen aangehouden. Chinese speurders die onderzoek voerden naar fraude met vlees trokken grote ogen toen ze dit vleesverwerkend bedrijf in de oostelijke provincie Jiangsu binnenliepen. De zwarte hompen die u ziet zouden stukken lamsvlees moeten zijn. Zouden, want het gaat om vlees van onder meer vossen, ratten en nertsen. Dat na behandeling met chemische stoffen voor lamsvlees moet doorgaan. Verder onderzoek leidden de agenten naar een appartement waar ingrediënten lagen om het vlees te bewerken. Een van de aangehouden vleeshandelaren geeft toe dat hij uit winstbejag overschakelde op de illegale praktijken. De zwendel met het valse lamsvlees bracht de fraudeurs meer dan een miljoen euro op. Drie maanden onderzoek naar de vleesfraude resulteerde in meer dan 900 arrestaties. China zit erg verveeld met het voedselschandaal. Het zoveelste al na eerdere fraude met melkpoeder en onlangs nog de vogelgriep. De Chinese overheid maakte vorige week bekend dat ze de productie en verkoop van fraudeleus voedsel strenger zal bestraffen. Aan de orde van de dag, voedselschandalen in China. Um, kunt u even schetsen nog hoe groot precies is het probleem? Uh, heel groot, heel groot. Uh, en dat heeft er dus natuurlijk mee te maken dat er, zoals in het fragment ook duidelijk wordt... ontzettend veel geld uh, te verdienen valt. Uh, het is overigens natuurlijk niet alleen in China, maar we hebben dat hier ook onlangs uh, gehad... met uh, paardenvlees wat als, uh, uit windsbejag als rundvlees uh, werd verkocht. Maar in China uh, is er op zo'n gro sterk groeiende markt... en een enorm snel groeiende consumptie van vlees... Uh, uh, is dat heel aantrekkelijk voor uh, fraudeleuze types om, de, om zich daar op te storten. En ja, het vermogen van uh, de regering om um, ook uh, zeg maar in de provincie... Uh, hier controle over te houden, dat vermogen is be erg beperkt. Ja, want in, dat, in het fragment werd ook gezegd... de regering heeft beloofd uh, daar streng op te gaan toezien... Ja. Uh, u zegt in de provincie is het lastig, maar die Chinese overheid lijkt almachtig. Waarom krijgt u dit toch niet onder controle? Ja, er, zijn, er zitten twee aspecten aan, denk ik. Uh, het, het ene aspect is dat die, die illusie van almacht is een illusie. De Chinese regering is helemaal niet in die zin almachtig. Die kan niet controleren wat er op lokaal niveau allemaal exact gebeurt. Althans kun, kan dat niet dicteren. Uh, en dat hebben we in allerlei opzichten gezien... Uh, met de aardbeving in Sichuan een paar jaar geleden, waarbij bleek dat alle scholen instortten omdat er kennelijk gerommeld was met de, ja. de bouwvoorschriften, et cetera. Het zijn allemaal op zich uh, bekende fenomenen die we ook uh, uit Europa kennen, of uit Turkije en een aantal jaar geleden, toen er in Turkije een grote aardbeving was. Hetzelfde fenomeen. Uh, als er ergens een hele snelle groei uh, is, dan is er ook heel veel geld te verdienen. En dan is het, dan het uh, toezicht door de centrale overheid, dat eilt erachteraan. En uh, dan ontstaan dit soort uh, praktijken. Uh, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het regime zelf... de mensen aan de top tot op zekere hoogte ook uh, uh, terughoudend zijn... om altijd effectief op te treden. Omdat zij natuurlijk zelf ook onderdeel van een dergelijk corrupt systeem zijn. Ook hun eigen... Welstand en de welvaart van hun familie is vaak uh, gebaseerd op uh, dit soort praktijken of praktijken die daar, in ieder geval, is uh, dus politiek en, en, en zaken zijn totaal met elkaar verweven. Zegt ja, u. Ja. ja. Nou, ik las over die voedselschandalen bijvoorbeeld las ik dat, uh, dat er een aparte schone voedselvoorziening is Een voedsellijn voor de partijtop. Nee. Ik vond dat schokkend. Is dat geheim? Nee, dat is. Nou, officieel is het natuurlijk geheim, want veel dingen zijn officieel staatsgeheim, maar iedereen weet dat. Maar komen mensen daar niet tegen in opstand? Nou, het, nee, nee, want zoals ik al zei, het, het regime is een, is een hele intelligente en effectieve uh, dictatuur. Uh, tot nu toe slaagt men er heel goed in om zeg maar, de onvrede te kanaliseren, onder controle te houden uh, en de, de mensen die, daar, die, die, die, die de onvrede echt zouden willen politiseren om die te isoleren. Dat is eigenlijk de strategie van het, van het regime. En dat is tot nu toe. Lukt dat? Ja, want onvrede kanaliseren zegt u. Wat bedoelt u dan precies? Nou, omdat men vaak uh, meegaat uh, en toegeeft aan kritiek. Het is in, er is in China een hele levendige kritiek op Internet, op internet, via de Chinese variant van Twitter. Ja. Uh, op uh, individuele uh, overheidsambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie of aan machtsmisbruik. En die worden vaak uh, ook aangepakt uh, als gevolg van dat soort uh, publiciteit. Um, maar daar blijft het bij. Het, de, de individuen die tegen de lamp lopen, uh, die het te opzichtig doen, die worden uh, aangepakt. Maar de structurele dimensie daarvan wordt niet aangepakt. Omdat dat verweven is met de machtspositie van de, van de partij. Hmm. En, en druk, van, zoals je in andere samenlevingen natuurlijk ook ziet. Je hebt in het Midden-Oosten gezien dat daar revoluties begonnen met sociale media. In China worden natuurlijk ook steeds meer publieke officials aangeklaagd via sociale media. Heeft dat toch geen effect op de structuren van die, van die, van die partijmacht? Ja, je, je moet je afvragen hoe lang... Uh... Dat systeem nog uh, in staat zal zijn om het te controleren. Maar nou, wat tot, denkt nu u? Toe, tot nu toe is, is, is men daar erg succesvol mee. En uh, lukt het om, zou maar zeggen, de, de kleine groep van echt politieke dissidenten te isoleren van de grote meerderheid van de bevolking. Uh, en dat, dat werkt goed. Ja. Het feit dat er zo'n aparte voedselvoorziening is voor de partijtop. Um, er zijn mensen die daarover zeggen dat dat echt het morele failliet eigenlijk is ja. van de partijtop van China. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Mensen zijn ook ontzettend cynisch. Ik, uh, uh, mensen met wie je praat, collega's met wie ik praat en daar die die vraag stel. Die, die, ja, die, die halen hun schouders op en die, die uh, beginnen dan heel cynisch uh, ja. verhalen te vertellen over voorbeelden die ze kennen. En, ja. en de machteloosheid die je daar ook bij voelt. En, uh, ja. Zich, ze halen hun schouders erover op. Um, er zijn ook wel zat voorbeelden, uh, komen naar buiten uh, vanuit China... over hoe dat uh, zeg maar echt immoreel gedrag is gewoon onder de bevolking zelf. Hè. We, een jaar geleden was er zo'n schokkend filmpje op YouTube... van ja. zo'n peuter, Yuan Yuan, mm -hmm. jan, geloof ik. Die overreden werd door een busje. Ja. Tientallen omstanders zagen het kind liggen en niemand deed wat. Ja, klopt. Um, is dat onderdeel van, hetzelfde, van dezelfde crisis? Ja, ja... Tot op zekere hoogte wel. Uh, het is zo dat, dat mensen zich uh, in de publieke ruimte... ongelooflijk asociaal gedragen in het algemeen. Hoe dan? Uh, grof en ruw en... Uh, Egoïstisch zouden wij dat uh, misschien betitelen. In het maar golf en Ruw is eh, nog iets anders dan een, een aangereden ja, peuter nou ja, laten liggen dood. Wat daar natuurlijk aan de orde was, en dat schijnt veel vaker voor te komen... is dat degene die uiteindelijk die, die hulp verleent... Uh, zelf uh, door de nabestaanden van het slachtoffer aangeklaagd wordt als er iets fout gaat. Nee, zijn en daar moet, voorbeelden van? Daar zijn uh, inderdaad voorbeelden van... Um, en dat verklaart wel waarom individuele burgers uh, liever uh, uh, de andere kant op kijken en uh, zich er niet mee bemoeien. Ja. En ah. dat, is, dat wordt ook erkend natuurlijk: dat dat een, uh, een moreel uh, failliet uh, signaleert. Uh, en uh, men doet is wel een appel tegen? op de bevolking om dat, om dat te veranderen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een twijfelhartig uh, appel. Uh, omdat uh, dat, dat is de kleine immoraliteit waar je ja. je dan tegen verzet. Maar terwijl de grote immoraliteit van, van de zelfverrijking aan de top uh, buiten beeld blijft. Het is uh, bekend, een jaar of anderhalf jaar geleden stond een groot artikel in de New York Times... over de rijkdom van de familie Jiabao, uh, En sindsdien kun je in China niet meer de website van de New York Times bezoeken. Ja, uh, dus als het over de immoraliteit, de grote immoraliteit ja. gaat heeft het aankaarsen daarvan toch altijd behoorlijk grote consequenties. De ja. New York Times, ik geloof ook dat hun computers helemaal zijn gehackt... door de Chinese ja. overheid. Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd ja. onzeker of dat nou de Chinese overheid was. Maar het zou kunnen. Ja, het is een paar jaar geleden dat ik in Oeganda woonde... en ik sprak daar een keertje met een Chinese diplomaat. En die zei tegen mij, mevrouw, democratie dat werkt niet. Wij kunnen plannen op de lange termijn, dat kunnen jullie allemaal niet. Nou. En een paar jaar geleden leek het er toch op dat China's autoritaire staatskapitalisme... misschien veel effectiever zou kunnen zijn hè, dan de westerse liberale democratie. Is, dat idee, intussen, is dat, in, dat idee intussen een beetje achterhaald? Nee, ik denk dat dat niet achterhaald is. En het is ook... Uh, uh, er zijn best argumenten aan te voeren op grond waarvan je zegt... daar zit veel in. Uh, kijk, kijk naar wat de meest succesvolle landen in Oost-Azië zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van... Van autoritaire vormen van kapitalisme. Uh, autoritaire vormen van democratie. Het is misschien een, uh, ja, welke, welke, spraak, welke landen denkt u aan nu aan? Aan Singapore, aan Zuid-Korea, aan Taiwan ook. Uh, Japan is een, is een voorbeeld van een land... wat er eigenlijk een beetje tussen zit En daardoor ook een, al, al nu al twintig jaar lang... in een soort uh, economische stagnatie verkeert. Uh, waar geen uitweg uit is. Het is formeel een... een, een een democratisch land, maar het democratische systeem functioneert niet... in de zin dat het, dat het uh, zeg maar effectief beleid oplevert. En wij in het Westen uh, vragen ons natuurlijk vaak af... Uh, wanneer gaat het, uh, de, het, het, kap, het kapitalisme in China uitmonden in meer democratisering? Maar u zegt, in China zit helemaal niemand op democratie te wachten... Nou, niemand. Dat, dat is net iets te veel. Uh, uh, maar uh, nee, de grote meerderheid van, van de bevolking... denk ik dat die, die hebben helemaal geen besef van wat democratie zou zijn. Nee, maar burgerlijke vrijheden, is dat iets waar zeg maar, de gemiddelde Chinees naar verlangt? Nee. Mijn indruk is dat dat voor de gemiddelde Chinees geen grote rol speelt. Nee. Bureau Buitenland neemt je mee... Dit is Bureau Buitenland met China-kenner Henk Overbeek van de Vrije Universiteit. In maart uh, kreeg China een nieuwe president, Xi, Xi Jinping, als ik zijn naam goed uitspreek, Xi Jinping, die ontvouwde zijn missie voor China en hij zei het bevorderen van de wedergeboorte van het moederland als een grote en onoverwinnelijke natie. Dat is mijn missie. Als, als hij dat zegt, Jinping, wat bedoelt hij dan precies? Nou ja, Het is natuurlijk een appel aan het glorieuze verleden, aan de geschiedenis van China en de de, de, de doelstelling om China, in zijn, op zijn, zoals de Chinezen dat voelen... op zijn natuurlijke uh, plek weer terug te geven in de, in de wereld. Het Rijk de, van het Midden. Het Rijk van het Midden. De, de, China is tot 1700 ruwweg... Uh, had China eenzelfde ontwikkelingsniveau... eenzelfde niveau van inkomen per hoofd van de bevolking als West-Europa. Uh, dus de, de, de periode dat China achterop is geraakt... Uh, is een korte periode geweest, van ruwweg 1700 tot, tot 1950. In die periode is het gemiddeld inkomen in China... gedaald naar 5% van dat in het Westen. En de Chinezen zien dat als uh, uh, de historische afwijking... Die, die hersteld moet worden. En waarom zijn ze zo achterop geraakt? Ja, er zijn, er zijn effecten van twee dingen. Dus de, de, het eerste effect is het effect van de industriële revolutie in het Westen. De, de, de, de grootste deel van de groei in het Westen is, is daar het resultaat van geweest. En in die gebieden in de wereld waar uh, die industriele revolutie niet plaatsvond... of pas veel later plaatsvond, is er een enorme kloof ontstaan. Ja. En het, het andere af, effect is geweest de, de, zeg maar de ontwikkeling van de, de, de greep van het imperialisme... Uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, op China. En de enorme uh, slechte invloed die dat heeft gehad op de ontwikkeling in China. Want China is zo groot dat het eigenlijk altijd aan zichzelf genoeg had. Hè? China is zelf ja. nooit echt imperialistisch geweest. Hmm. Maar toch zie je nu in de Zuid-Chinese zee... dreigt er een strijd om een paar eilanden. Uh, laten we even luisteren naar een fragment. Om zijn aanspraak op een klein eiland in de Zuid-Chinese zee kracht bij te zetten... heeft China daar een nieuwe stad gesticht. De stad draagt de naam Shansa. Dat kon de Peking dinsdag aan. Het eiland ligt in een olie- en aardgasrijk deel van de zee. Het wordt ook opgeëist door Vietnam. De Chinese staatszender zond de officiële oprichtingsceremonie live uit. Shansa ligt op 13 uur varen van het vasteland. De nieuwe stad beschikt over een postkantoor, een bank, een supermarkt en een ziekenhuis. Ja, dit was een jaar geleden. Sancha werd in gebruik genomen. China claimt nu die Zuid-Chinese zee een beetje als zijn binnenzee. Maar er zijn ook andere landen natuurlijk die eraan uh, liggen. Zoals Vietnam en, F en de Filipijnen. Um, is die claim van China terecht? Nou, ik ben, Laat ik zeggen, ik ben geen volkrechtdeskundige. Dus die, die slag hou ik even om de arm. Maar mijn uh, stelling is altijd... kijk eerst eens op de kaart. Als dergelijke territoriale conflicten spelen... en als je dan naar de Zuid-Chinese zee kijkt... en ziet welke claims China daar uh, neerlegt... dan uh, heeft China eigenlijk geen, geen pot om op te staan. Uh, het is in strijd met alles, uh, alle volkenrechtelijke afspraken... over uh, territoriale ja. wateren, et cetera. Ja, het legert wel een garnizoen op Sanxia. heeft daar ook gewoon ja. een stad ingericht. Gaat dit tot incidenten leiden, gewapende incidenten? Nou, het, het ontwikkelt zich natuurlijk wel... tot een brandpunt waar gemakkelijk... Uh, een incident kan uh, ontsporen. Uh, gegeven de militaire betrokkenheid... ook met name van de Verenigde Staten. Ik bedoel, de, een, een incident tussen China en de Filipijnen... of tussen China en Vietnam... dat zal niet zo gauw tot een hele grote oorlog... aanleiding geven, maar de... Het gevaar bestaat dat, dat, dat het ook tot een conflict met de Verenigde Staten ja. gaat leiden. U noemde dat al aan het begin van de uitzendingen. Want um, China is zich snel aan het bewapenen nu, vooral met vliegdekschepen gaan ze bouwen en uh, zijn luchtmacht. China ze zegt... hebben één vliegdekschip ja, een oude, afgedankte Oekraïense vliegdekschepen. Als u zegt dat wordt een beetje overdreven. Nou ja, dat vliegdekschip dat zal nog wel even duren voordat. de Ik begreep ook dat de Chinese piloten eerst nog heel erg getraind moeten worden om überhaupt erop te kunnen landen en vanaf te kunnen stijgen. Maar dus dat, dat, is, dat is nog geen operationele nee. militaire capaciteit. Nee. Maar ze hebben wel een aantal andere stappen vooruit gezet die denk ik vanuit het perspectief van de Amerikanen zorgwekkend zijn. Ja, want China voelt zich omsingeld door de Amerikanen, die natuurlijk grote bases hebben in Japan en Zuid-Korea. Begrijpt u dat ze zich omsingeld voelen? Ja, sterker. Alweer, kijk eens op de kaart. En kijk dan eens waar die Amerikaanse bases zich allemaal bevinden. En waar de Chinese basis in het buitenland zich bevinden. Geen. En dan begrijp je dat daar wel een grond van, van, van waarheid in zit, China. En? is tot op zekere hoogte omzingeld door de Verenigde Staten. En dat is ook expliciet beleid geworden met de, de pivot to Asia van Obama. Zeker, maar dat hoeft natuurlijk geen uh, reden tot enorme angst te zijn. Zijn de relaties tussen China en Amerika... zijn die nu aan het verslechteren of aan het verbeteren? Ja, ik denk dat ze, dat ze aan het verslechteren zijn. De potentie uh, zit er toch in dat die relaties slechter worden. Waar zit hem dat in? Nou ja, dat zit hem erin... dat dat de Verenigde Staten ook, zeg maar, de relatie met China tot een potentieel conflictueuze definieert. Ik bedoel, waarom heb je anders die pivot to Asia nodig? Uh, op militaire vlak uh, zie je, zijn, zijn er een aantal problemen. Het probleem Noord-Korea, wat potentieel voor de voor de Chinezen ook een, een kwestie is. Uh, de, uh, dan zijn er ook economische factoren in het spel. Uh, de, de recente Amerikaanse initiatieven om tot grote vrijhandelszones uh, te komen. Uh, waarvan, volgens uh, sommige Chinese collega's die ik daar recent over sprak. Uh, eigenlijk de eigenlijke afkorting ABC moet zijn: Anyone but China. <laughs> Iedereen mag lid worden van die grote vrijhandelszones behalve China. Uh, kijk, vanuit dat perspectief bezien wordt China ook omsingeld. Ja. Nou, um, u zegt net, um, uh, er zijn alle Amerikaanse le legerbasis uh, in Azië. China heeft geen enkele buitenlandse legerbasis. Um, uh, is dat tekenend voor de rol die China op het zeg maar, wereldtoneel wil spelen? Namelijk dat het zich afwezig houdt? Ik denk, ik, ik, mijn indruk is dat de Chinese uh, regering probeert... om zo lang mogelijk uh, het spel te spelen van... wij zijn uh, helemaal geen grote mogendheid en wij zijn daar allemaal niet toe in staat. En waarom willen ze dat? Nou, omdat op het moment dat China zich uh, expliciet wel als grote mogendheid manifesteert, men, men ook ja, tot eerder tot confrontaties met de Verenigde Staten zal, zal komen. Ik, ook... ik zie de komende, de komende eeuw of de komende decennia eh, wordt, wordt een eeuw waarin die verhouding tussen China en de Verenigde Staten uh, doorslaggevend wordt voor hoe de wereld eruit gaat zien. Ja, want zit daar ook een kostenaspect aan, vraag ik mij nou steeds af. Kijk, Afghanistan. Afghanistan is een buurland van China. Het zijn de Amerikanen en andere Europese mogendheden die daar tegen de Taliban gaan strijden. Kijk naar Mali, daar investeert China volop, hè, verbouwt daar heel veel uh, gewassen. Maar um, het extremisme, islamitisch extremisme, wordt bestreden door Europese mogendheden. Dat kost natuurlijk mm -hmm. allemaal ontzettend veel geld. Is dat ook voor China heel berekenend dat ze denken, wij, uh, wij investeren alleen in onze eigen groei? Nou, dat, denk ik, dat, dat is niet mijn indruk, dat dat, dat dat nou de overweging is. China participeert bijvoorbeeld in de operaties in de, in de uh, Persische Golf... en de, tegen de Somalische piraten. Um, dus er zijn wel, zijn wel punten waarop China deelneemt aan, zeg maar, aan internationale activiteiten. Maar in het algemeen worden ze daar helemaal niet uh, welkom geheten. Ja, we gaan even overschakelen naar Moskou naar de WK atletiek waar de 100 meter mannen wordt gelopen. We uh, luisteren naar Andy Houtkamp. Wereldkampioenschap inderdaad in Moskou, net een gigantische onweersbui. Het is hier 10 voor tien s'avonds. avonds voor acht bij jullie. En het koningsnummer van de wereldkampioenschappen, elk groot kampioenschap, Olympische Spelen staat op punt van beginnen, want de lopers worden voorgesteld en ik zal het ook meteen even doen. Dasaulu, een Brit in baan 2. Baan 1 blijft leeg. Christophe Lemaitre, een Fransman. Vierde in Daegu op het wereldkampioenschap twee jaar geleden. Loopt in baan drie. En hij is ook nog regerend Europees kampioen. In baan vier, Ashmeade. een van de vier Jamaikanen. Eigenlijk een 200 meter lopen, maar ook op 100 meter razendsnel. Dat blijkt wel, omdat hij in de finale staat. Justin Gatlin, vier jaar geschorst geweest. Haalde goud op de Olympische Spelen in Athene in 2004. En vorig jaar de 100 meter op de Olympische Spelen in Londen was hij derde. Daar tussendoor dus nog vier jaar geschorst geweest vanwege doping uiteraard. Woestijn Bolt in baan 6, de grote man. Olympische Spelen 2008 en 2012 goud. 2009 goud op de wereldkampioenschappen met een geweldig wereldrecord van 9,58. Maar twee jaar geleden op de wereldkampioenschappen een valse start. En er ging een, uh, ja, een, een, een verbazing door het stadion. Hoe was dat nou mogelijk? De grote Bolt ging niet winnen. Nu is hij de grote favoriet. Bale Cole, een andere Jamaikaan in baan 7. Nesta Carter, Jamaica in baan 8. En Mike Rogers, Amerikaan in baan 9. Geen Tyson Gay. En uh, ook geen Asafa Powell. Dat zijn allemaal mensen die heel hard kunnen lopen, maar daar een paar middeltjes voor nodig hadden. En ook geen Jeremy Martina. Die werd uitgeschakeld in de halve finale. De Nederlander en nu vraagt Bolt. Jongens, stil een beetje. 40.000 mensen in dit stadion, het Loosniki-stadion. Onder Stalin zo'n beetje nog gebouwd. In 1956 in ieder geval gebouwd. Dit stadion is zo dadelijk stil. Het heeft dus heel hard geregend en geonweerd. En gaat het nu ook omweren op de baan 958. Het wereldrecord van Houssaint Bolt. Gelopen in Berlijn op 16 augustus 2009. Ook dat waren wereldkampioenschappen. Het is bloedheet geweest de hele dag. En zo vochtig heet. En nu is de vocht naar beneden gekomen. Het regent nog steeds een beetje. En dan zit ze er klaar voor. Maar het lijkt me best wel lekker. Als de handen, de gespierde handen naar achteren willen omhoog. En dan zijn ze weg. En meteen voet weg. Bolt is ook goed weg. Die is niet zo van een snelle start. En dan komt hij. Hussein Bolt gaat komen. En Hussein Bolt gaat winnen. En Dick ook. Hij wint met 9,78 voor Tyson Gay. En uh, nee, voor Justin Gatlin natuurlijk. Voor Justin Gatlin, de Amerikaan. Hussein Bolt doet het hem weer. Hij won vorig jaar de 100 meter en de 200 meter op de Olympische Spelen. En heeft hier zijn eerste plak, zijn eerste gouden plak ook alweer binnen. Hij, waar zoveel druk op stond, doet het hem, flikt het hem... wordt eerste in een officiële tijd van 9.77. Hoezijn Bol. Ja, u luistert nog naar zomergasten van Bureau Buitenland. Vanavond met Henk Overbeek, hoogleraar internationale betrekkingen... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En wij praten over China. We hadden het over China's rol op het wereldtoneel eigenlijk, hè, meneer Overbeek. Ja. Um, kunnen we van China in de toekomst leiderschap verwachten in grote internationale kwesties? Nou, tegen heug en meug. Uh, er zijn uh, plekken waar, waar China er niet onderuit kan om leiderschap te betonen. Ik denk dat Noord-Korea is, ja. is het, het probleem van Noord-Korea is, het probleem wat China moet oplossen. Geen andere mogelijkheid kan dat doen. Maar de Chinezen zullen zich verder, verder proberen te houden van uh, een leiderschapsrol. Ja, en Met... Nog even over Noord-Korea. Wat zou voor China een oplossing zijn? Nou, in ieder geval uh, geleidelijkheid. Uh, geen radicale veranderingen. Dus geen plotselinge samenvoeging van Noord- en Zuid-Korea. Want dat zou Amerikaanse troepen Amerikaanse aan de grens brengen. Amerikaanse troepen aan de Chinese grens brengen. Uh, geen oorlog. Uh, daar zitten de Chinezen absoluut niet op te wachten. Uh, dus dat... Maar wat dan wel? En dat is heel lastig. Dus een, een, een zachte landing, een hele voorzichtige transformatie in Noord-Korea. Maar daarvoor moet men op de een of andere manier... ook de medewerking van de Amerikanen weten te, te genereren. Die zullen een soort veiligheidsgarantie moeten afgeven. En Dat hebben ze tot nu toe altijd geweigerd. Ja. Um, uh, als het gaat over um, internationale operaties... Hè, die gaan om stabiliteit en veiligheid. We noemden al Afghanistan. Denk nu aan uh, Afrika dan drukt China eigenlijk zijn snor. En denkt u dat um, uh, andere mogendheden blijven accepteren... dat China eigenlijk een free rider is... als het om internationale veiligheid gaat? Nee, de druk zal toenemen op China... om uh, ook uh, deel te nemen aan, aan, aan dit soort uh, zaken. Ik, ik, ik heb er een beetje moeite mee om te zeggen... China drukt zijn snor. Uh, China wordt op andere, uh, in andere arenas eigenlijk niet... niet uh, van harte uh, toegelaten. Dus als Zoals? China in het IMF een groter aandeel wil nemen financieel en dan ook ste qua stemrecht, dan wordt dat geblokkeerd um, in uh, de kader van de van de Wereldhandelsorganisatie, de Doha-onderhandelingen uh, uh, maakt China geen geen vooruitgang. Dus het is het is wat ingewikkelder dan uh, dan dat de Chinezen... alleen maar op veiligheidsgebied hun snor drukken. Ze okay. hebben uh, niet de resolutie geblokkeerd die interventie in Libië uh, toestond. En dat hebben ze bezuurd, omdat de NAVO veel verder is gegaan... dan de, de resolutie had voorzien. Dus er zitten, er zitten meerdere kanten aan, dit uh, vraagstuk. Ja, tot slot, tot slot willen we graag nog even van u weten... welk, welk boek raadt u de vakantiegangers aan om mee op vakantie te nemen? Uh, ik zou zeggen, neem uh, het boek uh, Liefde in tijden van cholera van uh, Marques mee. Dat, uh, ik heb het zo lang geleden dat ik het gelezen heb... maar het heeft een onuitwisbare indruk op mij uh, achtergelaten... Oké, okay. nou dat is een mooi mooie slot van deze zomergasten. Henk Overbeek, mag ik u hartelijk danken voor uw komst. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. De wereld van alle kanten. De NTR Radioprijs 2013. Oké, okay. het mooiste. Met geografie heeft het duidelijk niets te maken. Het beste. Wat wil je? De NTR Radioprijs 2013 in Holland-Doc Radio. Dat is gewoon die kick die je gewoon toe nodig hebt. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Dat en dat plaatje dat was ik daar en daar. En met dat en dat meisje, dat komt het gewoon op neer. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister zometeen vanaf 9 uur naar Holland-Doc Radio. Dat is kick. Radio 1, het nieuws van alle kanten.